Hoe Ilona haar vleugels kreeg. Ilona was een mooie jonge vee. Ze had geen vleugels en dat vond ze heel erg jammer. Op een dag zat ze aan de rand van een bosvijver en keek naar haar spiegelbeeld in het water. Waarom heb ik geen vleugels? snikte ze. Alle veeën hebben vleugels. Haar tranen vielen in het water van de vijver. Opeens hoorde ze een zachte, lieve stem die zei. Je bent nog zo jong, Ilona, en je moet nog zoveel leren. Ilona keek op en zag de veeën koningin. Droog je tranen, Ilona, zei ze, en vertel me wat je in het water ziet. Ik zie een heel mooie koningin en... Een lelijke jonge vee zonder vleugels, snikte Ilona. Ik zie geen lelijke jonge vee, zei de koningin. Ik zie een mooie jonge vee, die verdrietig kijkt. Als ze zou glimlachen, zou ze zelf zien hoe mooi ze is. Ilona glimlachte even en keek gauw in het water. U hebt wel gelijk, zei ze, maar ik ben zo verdrietig omdat ik geen vleugels heb. Je zult op een dag vleugels krijgen, Ilona, zei de veeënkoningin, maar die zul je moeten verdienen. Eerst zul je moeten leren goed te luisteren. Pas als je hebt leren luisteren, zul je kunnen horen of iemand hulp nodig heeft. En onze taak is nu eenmaal hulp te bieden. Ga nu naar huis en denk na over wat ik heb gezegd. Die avond dacht Ilona diep na totdat ze in slaap viel. De volgende morgen werd ze wakker van het vrolijke gezang van een merel. Ilona liep naar buiten en zei Ik luister, lieve merel. Wat kun je prachtig zingen. Ze glimlachte tegen de bloemen en luisterde naar de geluiden in het bos. Toen hoorde ze een vreemd geluid. Het kwam uit de richting van de vijver. Ze liep er op haar tenen naartoe en gluurde door de struiken. Bij de rivier zat een klein meisje en ze huilde. Dag meisje, zei Ilona. Wat is er met je? Het kleine meisje hield op met huilen en keek Ilona verbaasd aan. Je hoeft niet bang te zijn, zei Ilona. Ik ben een vee en ik wil je helpen. Het kleine meisje pakte haar pop en zei... Ik heb Loesje per ongeluk kapot gemaakt. Er zit een grote scheur in haar wang. En ze begon opnieuw te huilen. Ik denk dat ik daar wel wat aan kan doen, zei Ilona. Geef mij je pop maar. Het kleine meisje gaf de pop aan de jonge vee. Ilona haalde uit de zak van haar jurk een doosje toverpoeder. Ze strooide wat van het poeder over de wang van de pop en zei... Toverpoeder, doe wat ik verlang. Geef Loesje een nieuwe wang. Pssst. Er verscheen een wolk van sterretjes. En toen had de pop een nieuwe wang. Het kleine meisje holde dolblij naar huis. Ilona ging ook terug naar haar huisje. Ze liep naar haar spiegel, want ze wilde nog eens zien of ze mooier was als ze glimlachte. En toen ze zich weer omdraaide, zag ze in de spiegel dat er twee kleine vleugeltjes op haar rug zaten. Ilona maakte een sprongetje van vreugde. Ze zijn wel klein, zei ze tegen haar spiegelbeeld, maar ze zullen vast nog wel groeien. De volgende dag zat Ilona in haar tuin. Ze luisterde naar de geluiden om haar heen. Opeens hoorde ze een luid geblaf. En toen geratel en het gejank van een hond. Ilona holde de tuin uit. Langs de kant van de weg stond een hond die probeerde de blikjes, die met touwtjes aan zijn staart waren gebonden, af te schudden. Wie heeft dat gedaan? riep Ilona. Een paar ondeugende jongens, jankte de hond. Zij hadden grote pret, maar ik vind het helemaal niet leuk. Dat kan ik begrijpen, zei Ilona. Als je stil blijft staan, zal ik proberen de blikjes van je staart te halen. Ze pakte het doosje toverpoeder uit de zak van haar jurk, strooide wat van het poeder over de staart en zei Toverpoeder, doe wat ik zeg, haal die akelige blikjes weg. Er verscheen een wolk van sterretjes en toen waren de blikjes weg. De hond kwispelde met zijn staart en rende weg. Ilona liep naar de vijver en ging aan de rand van het water zitten. Ze keek naar haar spiegelbeeld in het water en zag dat de vleugeltjes op haar rug een beetje waren gegroeid. Ze staken al boven haar schouders uit. Oh, wat worden mijn vleugels mooi, riep Ilona blij. Opeens hoorde ze een stem die riep. Lore, Lore, waar ben je? Er kwam een oude vrouw aanlopen. Ze had een lege vogelkooi in haar hand. Kan ik u helpen? vroeg Ilona. Mijn papegaai is weggevlogen, zei de oude vrouw. Ik hoop dat er niets met hem is gebeurd. Ik zal hem wel voor u vinden, zei Ilona. Ze vloot een wijsje en wachtte. Maar er gebeurde niets. Ilona liep het bos in en vloot nog een keer. En toen hoorde ze het gepiep van een vogel die pijn heeft. Ze liep in de richting van het geluid en toen vond ze Lorre die met een vleugel aan een tak van een bramenstruik was blijven steken. Ilona haalde het doosje met toverpoeder uit de zak van haar jurk. Ze gooide wat van het poeder over de bramenstruik en zei... Toverpoeder, doe wat ik vraag. Haal die arme Lorre weer omlaag. Er verscheen een wolk van sterretjes en de papegaai vloog meteen terug naar zijn kooi. De oude vrouw bedankte Ilona hartelijk en liep weg. Ilona ging op de grond zitten. Ze was heel erg moe en nu moest ze ook nog naar huis teruglopen. Je kunt ook proberen naar huis te vliegen, Ilona, hoorde ze zeggen. Ilona keek op en zag de feeënkoningin. Je hebt goed je best gedaan zei de veerkoningin, je hebt geleerd hoe je anderen kunt helpen door goed te luisteren. Je hebt je vleugels verdiend. En toen wist Ilona, zonder te kijken, dat haar vleugels net zo groot waren als die van de veerkoningin. Ze spreide haar vleugels wijd uit en vloog dolgelukkig naar huis.